Je vraagt je godverdomme toch af van wat die Amerikanen de laatste tijd toch bezig zijn. Ze zijn dan nu echt allemaal cowboys geworden. Als je ziet dat ze gisteren in Afghanistan lijken van taliban strijders gewoon verbranden om zogezegd de andere taliban strijders uit hun tent te lokken, jongen jongen, met wat zijn we in godsnaam bezig, met wat zijn ze in godsnaam toch bezig, staan ze dan stom dat er nog meer islamieten of moslims zullen zijn, die dan gewoon zich tegen de Amerikanen zullen keren, en ervoor zorgen dat er nog meer aanslagen zullen komen. Dit is toch te gek voor woorden. Er moet dringend een internationaal onderzoek komen door de VN en dit moet veroordeeld worden door de VN-veiligheidsraad. Maar ja, helaas, de VN-veiligheidsraad hangt nu eenmaal af van wie? Van de Amerikanen, van die hufters, van die cowboys, want dat zijn het ook cowboys, want als je ziet, meneer Bush... Die komt gewoon uit Texas de hoofdstad van de cowboys en die veegt gewoon alle internationale rechtsregels aan zijn cowboylaarzen. Dit kan gewoon niet langer.